De tankauto met een gevaarlijke stof kantelde op de M362 bij delft waardoor dat gebeurde is nog niet bekend. De chauffeur raakte gewond. De wagen was op weg naar een industriegebied.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 Allochtone meisjes die in problemen zitten kunnen vanaf vandaag voor hulp terecht op de website jestaatnietalleen.nl De site moet voorkomen dat ze afglijden richting suïcidaal gedrag. Volgens het kenniscentrum Movisie, Movisi, dat de site ontwikkelde, doen allochtone meisjes vaker dan gemiddeld een zelfmoordpoging. Ze komen volgens het centrum onder meer in de problemen door de soms beperkte bewegingsvrijheid thuis en de druk om de familie eer hoog te houden.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 Zandvoort. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Files in de randstad staan onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevenlaak en Eenbruggen 5 kilometer. A4 richting Amsterdam bij Soeterbouw Dorp 4. En op de A4 Vlaardingen richting Hoogvliet. Tussen de knopen Ketelplein en Benelux 5 kilometer. A8 richting Amsterdam, 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A9 richting Amstelveen staat 5 kilometer tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. Op de ring Amsterdam A10 tussen Diemen en Afentraai 5. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk 3 kilometer. Op de A20 in de richting Gouda staat bij Kloopend Ketelplein 3 kilometer. En verderop nog eens een keer bij Rotterdam Centrum staat 6 kilometer. A27 Breda naar Utrecht tussen Hagestein en Kroopend Rijnsweert 8. En vanuit Almere naar Utrecht, daar staat tussen Hilversum en Utrecht-Noord 6 kilometer. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, bij Weer 3 en richting Utrecht. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden.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 Yes, met aan spoor en vet close -back. Ja, u hoorde net uh, East of the Sun, een van mijn favoriete nummers gespeeld door Zoet Sims en Elcom.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 Groot nieuws voor mij. En die, die, die, die, die relatie tussen Coltrane en Earl Bostic begreep al helemaal niet. Maar dat bleken dan ook hele goede vrienden te zijn. Nou, we beginnen met Coltrane, een prachtige ballad. En Weaver of Dreams. En daarna kunt u luisteren, natuurlijk naar Earl Bosdick. En ja, wat anders, Flamingo. You say, how you curse the day, you opened up your heart to me.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 and bass player, they have listed there. Replacing Russ Freeman on piano is Dick Twardzik. Replacing Bob Carter on bass is Jimmy Bond, Peter Littman on drums. Now for our first tune, we'd like to do a tune from the Sextet album, Pacific Jazz, featuring Bob Brookmeyer, Bud Shank, Shelley Mann, Russ Freeman, and Joe Mondragon and arranged by Johnny Mandel and it's called Tommy Hawk <laughs> Prachtige werk van Chad Baker, en zijn man in 1955. Ja, hoe is mogelijk zo lang geleden? Gaan we luisteren naar een haarlemse zongeres van het Braziliaanse lied? En dat is José Konings. En José Konings van haar CD BEM. Brasileiro. Ja, hoe moet je het uitspreken? Ik weet het niet. En het nummer heet. Ayo je hey, mama Kom Gerald was dat, een Count Basie en de Jazz at the Philharmonic All Stars. zelf Gerald, zij werd geboren op 25-4 1917 en stierf op 15-6 1996. The First Lady of Jazz. Ze zong in de beroemdste orkesten en vertolkte songs van de allergrootste componisten van haar tijd. Zij straalde, en dat heeft u gehoord, geluk, optimisme en passie uit. Er was een begenadigde zangeres. Een symbool van de vocale jazz. Ja, heel verteld. Ja, we hebben het eerste uur, uh, hebben we al iets gehoord van de Nederlandse hardbopformatie formatie The Diamond Five. En uh, misschien was dat wel eigenlijk de, de eerste Europese formatie die uh, de Hardbop speelde en we hadden het ook nog even over, over Benny Golsen, de Amerikaanse tenorsaxofonist saxofonist. componist die een, een groot invloed had op die hardbop. En dit uh, hebben we bij elkaar gebracht, of tenminste de, de Diamond V, want ik heb hier het cd'tje dat gaat er nu in. De uh, Diamond V speelt de compositie van Benny Golsen en het heet Fair Weather. Thank <laughs> you. Er staan een aantal goede nummers op en dat wordt uh, gespeeld door het quintet van Ray Kaart en Adam Spoor. En uh, de bezetting uh, van het nummer, wat ik zal gaan draaien, is Ray Kaart op trompet, Frans van Tonner piano, Adam Spoor, sax en zang, Rob Veenhuizen, BS en Kees van Lent op de drum. Laten we heerlijk gaan luisteren naar I've Got the World on a String.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 Dat was dan de eerste keer als presentator Spoor. Uh, hartstikke leuk. Uh, natuurlijk uh, zonder Fred Koosberg had ik allemaal niet gekund vandaag. Het is prachtig weer. Uh, zo direct uh, gaan we natuurlijk even naar Sintje kijken. En uh, voor de mensen die er niet doen kunnen rustig blijven zitten. Want dan komt een ook heerlijke muziek naar te halen. En ik hoop u uh, gauw... Weder te treffen aan het toestel. Tot ziens.